1 uur, Lot Thomas met het NOS-journaal. Italië wil agenten in Tunesië stationeren om de vluchtelingenstroom tegen te houden. De afgelopen dagen zijn 5000 bootvluchtelingen uit Tunesië aangekomen op het Italiaanse eilandje Lampedusa. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Maroni spreekt van een bijbelse uittocht. Op Lampedusa is de noodtoestand uitgeroepen. Omdat het eilandje de vluchtelingen niet kan opvangen, is er een luchtbrug ingesteld naar opvangcentra in andere plaatsen.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 Irene Wüst is in Calgary met overmacht wereldkampioen allround schaatsen geworden. Voor de afsluitende 5000 meter had ze een voorsprong van 15 seconden op titelverdedigster Martina Sablikova. De Tsjechische kwam vier ronden voor het einde ten val, waardoor Wüst ruim vier seconden voor haar finishte. Sablikova werd in het algemeen klassement nog wel derde. Christine Nesbitt uit Canada weer tweede. De film The King's Speech is de grote winnaar geworden van de belangrijkste Britse filmprijzen, de BAFTA's. De film over de stotterende koning George VI won de award voor onder andere beste film, scenario en muziek. Hoofdrolspeler Colin Thurf werd uitgeroepen tot beste acteur. Helena Bonham Carter, die in de film zijn vrouw speelt, kreeg de prijs voor beste vrouwelijke bijrol. De prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol ging naar Natalie Portman voor haar rol in The Black Swan.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 Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poons. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op Echte De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer inbellen voor het Echte Janne radiospel... en voor wat een geluid er op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt... Wilders moet niet zeiken over hun cartoon. Ja, maar we gaan er eerst eventjes een dialoog aan met de vrouw... die het maar blijft proberen. De heintje David misschien wel van de politiek als het goed is. Rita Verdonk. Rita? Ja, Jan? Voel je je... Af en toe als je thuis zit en je, je kijkt uh, televisie... denk je, nou, ben ik toch eigenlijk al een loser? Nee. Voelt het niet als, als verlies? Nee, ik denk wel eens van... Uh, jammer, je mist wel eens die spanning in, uh, in de Tweede Kamer. En uh, uh, ja, ik zei net al... Uh, kijk, wat ik wel mis is, is hè, dat ministerschap. Toen kon je echt resultaten bereiken, maar... Nou, Ook het aanzien. je niet zo in de Tweede Kamer. Kijk, je loopt uh, nu door de supermarkt en denk je wel van... ja. Nee, maar die bekende, kop, die, die bekende kop die zit er nog steeds op, en daar reageren mensen Ja, maar op toen koppen. was je ijzeren Rita, en nu ben je de, die mevrouw die zo goed lasagnes kan bakken. Nee, nog steeds voor heel veel mensen, Rita, en nog steeds minister. En... Lasagne bakken? Dat kan je toch heel goed, lasagne? Lasagne, Italiaans, oh ja. Lekker dat koop. wist je niet? Nee, dat wist ik weer niet. Oh, je dacht uh, dat ik me maar... niet had ingelezen? Nee. Nee, de Italiaanse keuken, dat is Rita's favoriete keuken. Oh. Toch? Ja, ja helemaal gelijk. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel heel blij ben met dit gokje, hoor. <laughs> nee, ik help je ook. Ik ga je straks vertellen wat ik echt kook. Ja, gewoon Chinees oh, halen. Ik weet niet wat de Jan Roos met vrouwen heeft, maar hij heeft wel veel succes vandaag. Hij zit dichterbij. Ja, oh, nou, is dat goed. ik zie er ook bijzonder goed uit, hè, moet ik eerlijk zeggen. Nadat ik naar de kapper ben geweest, hè. op jou aanraden, Jan, hm. trouwens. Dank je wel. Ja, ja. um, uh, u mist uh, de ministerschappen. Mis je ook die uh, bewaking? Uh, nee, die mis ik niet. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, ik ben nu gewoon weer, uh, weer vrij om te gaan. Anders dan als ik het hek uit wilde thuis, dan moest ik eerst bellen. En dan kwamen de beveiligers. En dan kon ik pas uh, weg. En Betekend, die, uh... Zou dit betekenen dat als Wilders al uh, een paar jaar weg is... dat hij ook zonder bewaking kan, worden of niet? Nou oh, ja, bedoel... Denk je? Wat denk je? Ja, het is altijd lastig. Er zijn ook mensen die hebben altijd ingesteld dat ik mis niet meer zonder beveiliging ja, ja, zou ik. kunnen. En toch... Ja, op een gegeven moment verandert dat. Als je niet meer uh, aan, aan de macht bent, dan verandert dat ook. Ja, is het kan tot er weer één gek op staat, hè? Ja, nou, dat is ook zo. Maar ik, maar ik, denk ik kom je er wel eens niet aan. Ja tuurlijk. ja, tuurlijk. Maar ik, ik ben natuurlijk oorspronkelijk begonnen in, in, uh, ja, in gevangeniswezen. Uh, ik heb bij de IVD gewerkt, dus ja, veiligheid zit toch als een soort uh, ja, rode draad uh, altijd door mijn leven. Dus ik let zelf ook wel op. Ik maar ga ook je... niet overal naartoe. Uh, Daar ga je niet heen, dan? Dappermarkt. Uh, ja, nou, ik ga niet op, op, op donderdagavond zo tegen het einde van de koopavond naar De Haag. Dat, dat doe ik dus niet. Maar waarvoor ben je bang? Want volgens mij uh, heb je nog eigenlijk niemand echt tegen de schenen geschopt. Ja, misschien die krakers, maar beetje links linkse, linkse typejes, maar... Nee, maar goed, ik heb natuurlijk wel maatregelen getroffen waar mensen niet blij mee zijn. En uh, ja, de Marokkaanse rotjongens, oh, dat zijn nog steeds natuurlijk mijn, uh, mijn vrienden niet. Nee, dat heeft geen flukken geholpen eigenlijk. Naar illegale zijn dat niet mijn vrienden, want illegale horen je niet. Die illegale horen terug naar het land van herkomst. Als je kijkt naar uh, echt uh, links. Uh, lekker dieren, nou ja, goed. Uh, al, uh, die, dieren. Die, wakker dieren en uh, weet ik veel, al die echt linkse. Lekker dieren, dat is je eerst aanhouden, want... Uh, en... <laughs> Dat zijn jouw woorden. Nou, maar, euh, maar je hebt het over heel veel mensen dan? Euh, nou, uit, dat zijn de groepen waar ik veel last van heb gehad, die drie groepen. Ja, maar nog? Uh, nou, het is nog niet helemaal weg, nee. Ik merk nog Uit nog welke hoek dan. komt er nog een beetje ellende af en toe? Nou, Antilliaanse jongens, Marokkaanse jongens. Uh. Wat zeggen ze dan? Nou, dat ga ik niet halen. Dat gun ik ze niet. Maar heeft het te maken met een, uh, het oudste beroep van de wereld en een daar, ziekte daarvoor nou ja, geplakt? Je, je kan uh, aannemen dat ik in de baas wel zoveel scheldwoorden op mijn hoofd heb gehad. en zoveel schelden gewend ben, dat ik daar niet echt kan. ben. Kan je zelf ook een beetje word. schelden eigenlijk maar, of niet? Wat zei? Kan je zelf een beetje schelden? Ik kan zelf ook een beetje Doe schelden. Doe je het wel eens? Ja, maar wel binnen de vier muren. Wat vind je, de, wat nou, vind je het fijnste? Ziektes of. Uh... Nee, huh? nee, nee, daar, daar laat ik me helemaal niet over uit. Of dieren? Zit, eh, laat me nou dat stukje privacy gewoon zelf houden. Nou, hoe ik geld, dat bepaal ik dit, zelf. Ik, ik vraag toch niet nou, dacht of je eigenlijk nee, we, eindelijk nog wereldnieuws te krijgen? Hoe verdomd geld? Nou, no way. Ik vind het, ik vind het wel meevallig. Ik, ik, ik, ik vraag niet of, of je naak slaapt of zo. Ik vraag gewoon, eh, wat je het je naak was? Naak, ik rita, of niet? <laughs> oh ja, nee. dat was de volgende vraag. Nee. Met een pyjamatje? Een nacht, ja. Met een nachthemd. Ja. En, en staat er dan? of, een, ja, wat staat er, of uh, wol of kijk, met katoen. Jongens, of, uh, ja. met, met een ja, soort dat, leuke print van een beertje. Uh, kijk, ze of, lachen. Dames en <laughs> heren, zelf. als u die lachen kon zien hier. Die vette lachen dan de zien, van die tafel. Neem het even over, Rita. Ja. Oh, oh, oh. Best wel brutaal, hè? Wat ga je morgen koken? Uh, uh, ik heb nog geen idee wat ik morgen ga koken. Nee, maar, maar, maar je kookt toch wel gewoon weer? Ja, ik uh, kook wel weer. Uh, ja, ik, nee, ik heb nog geen idee. Ik rees morgen naar, naar die school en... Dan heb ik nog een fotoshoot, dan heb ik nog een vergadering... en ik ga nog even naar het hoofdkantoor. En, en uh, allemaal gratis? En, uh, morgen? Ja, of ga je omzet uh, draaien? Uh, ja, nou, nee, morgen heb ik geen omzet. En een fotoshoot waarvoor? Uh, nou, voor allerlei bladen en ook foto's voor op mijn site. Want binnenkort gaat mijn site uh, de lucht in. Ik denk half maart of zo, dan uh, moet dat ook weer gevuld zijn. Weet je wat me nou zo tegenvalt? Uh, dat je zo weinig twittert. Ja, nee, maar dat, dat was gewoon echt. Grof, voor de, grof, dat grof was gewoon voor de verkiezingen. Al. En toen, ja. en toen nee, het niet, uh, niet doorging, de... was het ja. van. Kijk maar dat tyfus met je Twitter. Wacht even, wacht even. Stilte voor de storm. Dat komt. Ik heb nu. Uh, uh, je ja. hebt misschien wel gezien. Ik heb mensen ontvolgd. Ja, en die zijn <laughs> ja. wij een beetje ook. Mij ook, ja. geloof ik. Ja, ik ben helemaal. Ja, maar ik bedoel, als ik dat ding al zette, dan, dan las ik s'avonds uh, zeg maar vanaf half tien uh, dat iedereen naar bed toe ging. En dat ze me allemaal wel trusten wensten. <laughs> allemaal mensen die ik niet kende. Nou, dus daar ja, ja, dat is het concept. Dat is het gegeven. Nee, nee, nee. Maar dat kun je niet bij Want dat gaat zo snel. Ik heb een iPhone. Dat gaat zo. Zo snel. Dus uh, nou, de, nu uh, volg ik nog een uh, wat beperkter aantal uh, De elite mensen. alleen. Wat zeg je nu? Alleen de elite. Nu, man, niet, nou, alleen de ondernemers wat, wat natuurlijk. Want ik, ik volg jou ook. Dus is het is toch geen elite of Volg maar. je mij ook? Ja. Ongelooflijk zeg ik. Ik zet er <laughs> af en toe wel leuke dingen op uh, Wij zijn uh, van Pound. Zoals je weet. Ja. Wat, uh, wat, wat vind je ervan? Van hoe wij het doen? Niet het broer. Jezus We hey, hoeven je geen veer in niet? de reto. Nee echt? Rita Verdonk. Ik kan niet eens een DM met je sturen. Zie nee. ik hier. Wat kun je niet? Ja, ik, ik kan geen DM. Nee je volgt me niet. Ja, Rita. Ja, nou bedankt. Nou, Tot kan. de volgende keer. Dit is nou niet echt Mazzel. een te om... Uh, We dit gaan soort nog schaaf, ik, ik ga het straks nee. meteen regelen. Gelukkig. Ik, wel, ja, ik ja. heb vanmiddag geregeld dat ik jou volg. Nou, echt nee, Geregeld. Ja, want ik ook, dacht nog ook. mijn collega. Nee, nee, want ik heb echt... Rita, opzien. je volgt mij ook niet. Nee. Echt Jij hebt gelijk, want ik volg de andere Jan. Ik volg jou wel, Jan. Nee, ook niet. weer terug. herstel dit morgen, want anders heb ik... ja, dan sluit ik aan bij die Marokkaanse kutjongens en die andere mensen die allemaal boven Dit Ik morgen in de krant hoor. Rita verdonkt licht tegen de echte Janne. Wat een gelul zeg. Ja, jou volg ik. Je volgt me helemaal niet. Maar in ieder geval, we hadden het over poont. Wat vind je tot nu toe? Hoe poont is, po-nieuws? Nou, ik kijk regelmatig naar Poonnieuws, z'n uh, avonds zo, hè, kwart voor elf, tien voor elf. En uh, ik dat is vind, goed al. vind er vaak uh, verrassende dingen in zitten. Ik ben hier overal, uh, af en toe, en dan denk ik van, nou, moet dat nou? Maar wat, wat mij bijvoorbeeld, wat ik een geweldige reportage vond, was toen het proces van Wilders er was. En iedereen daar binnen stond en er was een grote demonstratie buiten. En jullie stonden buiten, tussen die demonstranten. Echt een aantal van die Turken die riepen van... ik niet weet waarom ik hier ben en hij is woordvoerder. Dat was zo herkenbaar. Dat heb ik als minister ook zo vaak meegemaakt... van die zelfbenoemde woordvoerders. En niemand mocht voor de rest wat zeggen. Ik heb echt tranen. Ik heb met tranen gelachen voor de televisie. Ik jullie, vond het prachtig. Uh, jullie weten dat ik hier de boekhouder ben. Uh, Mark Koopman meldt op Twitter dat je netto omzet... morgen 142,85 euro is. Oh, ja, wel in de vorm van wachtgeld, maar het is wel netto omzet. Dank je wel, Nou, zo niet slecht? Nee. Ja. Waardoor je je dan boodschappen? eigen omzet, Kan je nog wel naar Appie je. dan, of Ik niet? Ik wil gewoon mij eigen omzet. Maar doe dat dan. Ja. ja, nou, kom op dan. Nee, ga gewoon dan eens een keer een behoorlijke baan nemen... in plaats van ja, een adviesbureautje... En dan wachten tot ze me bellen. Kom op, Rita. Nee, ik wacht helemaal niet tot ze me bellen. Ik trek er ontzettend hard aan om uh, klanten binnen te halen. Alleen ja, het moet wel bij mensen bekend maar, zijn... Gunners het je dat gewoon niet erin. Nou, heel Nederland dat weet het? dat je uh, ja. op zoek bent naar een baan, hoor. Nee, Alleen half nou, jaar. Maar Mensen weten niet wat ik precies doe met het adviesbureau. En ja. aangezien die site nog niet in de lucht is... is dat ook nog wat moeilijker uh, uh, over tafel te brengen. Ik ben aangesloten bij de Assemblée in Maastricht. Ik ga dus lezingen geven. Oh. Nou, dat komt binnenkort ook uh, heel duidelijk uh, naar buiten. Wat zeg je? Wat kost je? Uh, vraag ik... er niet aan een dag. Ja, dat vraag je bij Assemblee wel, want dat e zijn wel openbare oh, gegeven. Ja, Goeie vraag maar, Jan. Ja, maar ik heb met Assemblee afgesproken. Iedere aanvraag die ik krijg, iedere vraag die ik daarover krijg, die wijs ik door naar de Assemblee. Dus ik zou zeggen, bel de Assemblee morgen, ja. Nou, bel de Assemblee morgen, Jan. Ja. We uh, hebben de luisteraars vannacht niet heel veel aan hoor. Nee, maar vannacht kom ik toch niet meer spreken. Dus. Uh, als je zo door de supermarkt loopt, worden er nog veel aangesproken? Ja. Gaat dat de hele dag door? Ja. Ja, maar dat kun je ook niet uh, beseffen als je minister wordt... wat het betekent om een bekende kop te krijgen. Dat kun je echt niet beseffen. Dat ja, dat maar je was niet. natuurlijk niet zomaar een minister. Was gewoon, je was gewoon uh, een BN'er. Kom op, Jan. Nee, je echt waar? Nee, je was niet zomaar minister. Nou, dankjewel. je Veel ja. in het nieuws. Ja, dat was ook zo. En dat kun je, van tevoren kun je dat ook niet uh, realiseren. Nee, je wordt echt overal kent. En meestal zijn het gewoon hartstikke leuke reacties, hoor. En, uh, en je moet ook wel lachen. Ik ging laatst met mijn dochter uh, even Nul sprekers gevonden trouwens, dus... Uh... Ze moeten nog wel even wakker worden bij Assemblée. Nul sprekers gevonden. Zoek ik gewoon op verdonk. De? Nee, dat klopt. Uh, Rita, gaan, zit dus je dus nou hier de, de hele de avond de een beetje bij elkaar te liegen? Nee, nee, vind nee. Ik vind nee, verdomme nee. gek oh, dat je geen zetels hebt gehaald, oh, oh, Wat zijn jullie een... een... Valse nichten. Minnen Janne. Minnen eh, Janne. Eh. <laughs> nee, <laughs> nee, nee, <laughs> nee, nee, maar daar komen ze dus binnen. Maar Rita, mee, die, mee dat wachtgeld, dat krijg je wel echt, toch? Hè? Of is dat ook een leugentje? Was het maar een leugentje, ik wil daar echt van af. Ik vind het een beetje raar dat je daar zo zielig over doet. Ik doe helemaal niet zielig, droom. ik hou helemaal niet voor zielig. doen. De vrouw met de grootste ballen van Nederland. En die zegt, nee, ik wil zeggen, ga van mijn weg, ga af. Ik wil dat is niet zielig. Dat is een vingerknip en dan heb je toch een baan. Dat is niet zielig. Dat, ik zeg gewoon heel eerlijk wat ik daarvan vind. Ik sap. heb zelfs een fulltime baan. Oh ja? Ik wat ben nog nooit minister geweest. Wat ik kan je? uiteindelijk niet zo heel veel, toch, Jan? Ga je nou nee zitten schudden? Ja, ik niet van je vachtvriend. <laughs> Jullie zijn net een komisch duur, joh. Ja, ik zit naar Jan Blokhuis te kijken met een schuine oog. Want ja, ik ben hier de schaatsliefhebber. Oh, die doet het goed, Jan Blokhuis tegen ja, ja, uh, ver, Maar ga de... gaan jullie rustig verder? Ja, het zou wel lekker zijn als je gewoon even meedoet op de radio, Jan. Nee, dat, uh, nou, ik dat is begrijp dat jouw hart wel bij het schaatsen ligt. Ja. Maar Sebastian komt dat straks vertellen. Ja. Nee, dus of je blij. even wil werken, Jan? Ja, bedoel, je lijkt Rita wel... Makkelijk, hè? Ik leg kom over doel. Ja, maar goed, Jongen. die moet je er ook in uh, Instagram... nou, we spreken jullie lekker af. Ik neem een kamer en uh, de groeten, zou ik zeggen. Nou, zeg. Uh, meneer, Jongen. Vrouw, Jongen. Vrouw, wat een ordinaire man is nou. het toch in die tijd. Zullen we gewoon nog even wat over politiek hebben? Want, we uh, we hier zijn, ja, dat, over het privéleven, dat weten we nou wel. Dat vind ik ook. Gewoon koken en balen van wachtgeld. Uh, en uit, de ondernemers zijn? De PVV, hè? Dat, was, dat is dan de rechtse partij. En, en trots zouden ook dan ook dan de rechtse partij staan. Uh, wat doen ze wel goed? Nou, ik vind dat ze op veiligheidsgebied een aantal goede standpunten uh, hebben. En, uh, oh. en dat ze daar, dat ze daar ook uh, uh, ja, heel duidelijk over zijn. Dat ze op het gebied van immigratie goede standpunten hebben. Zorg, uh, zit er zitten best wel een aantal punten in waar ik me heel erg in herken. En als ze nou voor zo'n punt vragen van... Ach, Riet, kom toch even bij ons gezellig. Alleen voor zo'n punt, hè? Nee, maar dat heeft ook geen enkele zin. Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, ik ben van Trots op Nederland en wij bouwen door aan Trots op Nederland. Rita, wat een mooie laatste zin. <laughs> Dankjewel. Ja, je moet tegen, bij mij ja. De tranen lopen over mijn rug. Ongelooflijk. Ik ben bijna trots op je. Nee, ik ben trots <laughs> op je. Oh. Ik ben trots. Rita Verdonk, hartelijk bedankt om hier te zijn. Ja, morgen uh, roept het vrijwilligerswerk. Dus uh, ja, tijd om te slapen natuurlijk ook. Doe je de kinderen in de klas de groeten? Ik zal de kinderen in de klas uh, de groeten doen. Misschien luisteren er nog wel een uh, paar. Dank uh, jullie, echt, Janne voor, uh, voor de gastvrijheid. En uh, nou, ik... Uh, Luister met nog meer plezier in de toekomst naar jullie programma. Dank, oh, wel goed. Lief, Dank je wel. Hartstikke mooi. Ja, ja. want uh, je had wel echt klote muziek uitgekozen. Uh, Borsato is natuurlijk helemaal top. Echt geweldig. Moest ik uh, Ik zeggen, vind het helemaal niet dat het nee, niet klote krijg, muziek uitgekozen. Ik, krijg eruit, krijg uit. daar, ik krijg daar geld voor. Maar ik vind het helemaal geen klote uh, muziek. Al. We gaan naar de nummer 2 uit de ja, top. dit ding. is goed. weg, Geen thuis weg. Kan, kan, die, kan die schuif dan dicht? Godscolieren, wat een pokker hij zegt. Ja, ik, uh, ik hoor ook liever het zoetgevoel. Is het de stemgeluid van onze grote vriend in Calgary? En Sebastian. ik denk uh, dat, uh, dat het over Jan Blokhuizen gaat. Sebastiaan. De, de echte Jan op de baan op dit moment in zijn rit tegen Howard Bukku uit Noorwegen. En uh, Jan Blokhuizen... 21-jarige Noord-Hollander en oud-wereldkampioen bij de junioren. Doet het goed in zijn rit. Hij heeft een voorsprong in het klassement op Howard Bucko van 2 seconden en 26 honderdste. Maar op de baan ligt hij ook gewoon voor zo'n anderhalve seconde. Op dit, nee, wat zeg ik? Ja, anderhalve seconde op dit moment van deze wedstrijd. Die nog zes ronden telt. En dan is Jan Blokhuizen er. Hij is bezig om een dik persoonlijk record te rijden. Ze zijn ook sneller dan de tussentijden van die nieuw zeelander Dobbin. Die met 13.06.17 nog altijd de snelste tijd op zijn naam heeft staan. En de aanval van Bukkou, die komt voorlopig nog niet. Die rijdt een aantal meter achter Jan Blokhuizen aan. Begint nu wel ietsje te versnellen als ze op weg zijn naar de doorkomst van de 7600 meter. Zien we inderdaad in de rondetijden ook terug, want uh, Blokhuis had 31-0 en Bukkou had 33 als ronde. Dus nu begint de Noor zo'n beetje aan te zetten. Nu gaat hij de aanval inzetten aan de slotfase van de 10 kilometer. Daar komt hij aan inderdaad aan het einde van de kruising. Nu heeft hij twee binnenbochten en daar komt hij onderdoor. En nu moet Jan Blokhuizen mee met Hoa Hoe Wilde die 2 seconden en 26 honderdste van een seconde in bedwang houden. Maar hij kan niet echt mee lijkt het. Bukkou komt door. Ronde 29-4. Een versnelling inderdaad van ruim een seconde in de vorige in de afgelopen ronde. En hij heeft de eerste seconde al te pakken op Jan Blokhuizen. Wat kan Blokhuizen? Kan die nog counteren? In het begin van deze 10 kilometer nam Bukkou ook het initiatief in de wedstrijd. Blokhuizen kwam toen terug. Nam het initiatief over. Maar nu lijkt hij toch een beetje te moeten passen. Want daar komt Bukku alweer. De Noren die naast mij zitten worden zeker gekker en gekker. Want die kunnen wel een succesje gebruiken. Bukku nog vier ronden te gaan. 8400 meter zijn er afgelegd. Ronde weer 29,6 seconden. En dan heeft hij op dit moment ruim twee seconden te pakken. Twee seconden en vier tienden van een seconde. En dat uh, is dus genoeg om Jan Blokhuizen voorbij te gaan in het algemeen klassement. En dan zou Hoa Bukku na deze rit al zeker zijn van een medaille op dit WK. Dan is het alleen nog de vraag welke kleur. ...krijgt die medaille voor de Noor. Want die kan ook nog wel eens hier bezig zijn... ...om een persoonlijk record neer te gaan zetten. 8800 meter zitten erop. En hij zit inmiddels zelfs binnen het baanrecord. Het baanrecord staat op 1251.60... ...op naam van Sven Kramer. Dat reed Sven Kramer op 19 maart 2006 alweer. En Bukko is op dit moment sneller dan dat baanrecord van Sven Kramer. Bukko die dit toernooi niet lekker begon... ...met een hele matige 500 meter... daarna de orde een beetje herstelde op de 5 kilometer. En ook een aardige 1500 meter reed. En misschien slaat hij dan wel toe op de 10 kilometer. Twee rondjes nog te gaan. 11.52.44. Nog altijd zit hij binnen het barrecord van Sven Kramer. En het verschil met Hoa Bukku is inmiddels ruim 4 seconden. Of met Jan Blokhuizen is inmiddels ruim 4 seconden. Die doet er alles aan om terug te komen in deze race. Maar dat zit er niet in. Bukku is onderweg. Om in ieder geval dus voorbij te gaan aan Jan Blokhuizen in dat algemeen... En misschien, dus, wel het barenkoor van Sven Kramer uit de boeken te gaan rijden en te gaan verbeteren. Hij gaat de bel krijgen voor de laatste ronde in 12-22-72. Het zal net wel of net niet worden dat barecore voor Hoa Bukku. Blokhuizen ook de laatste ronde ingegaan. Maar hij rijdt toch al op ruim 5 seconden van Hoa Bukku. Die gaat de leiding overnemen in het algemeen klassement. En dan is het aan Koen Verwij en Ivan Skobrev om dadelijk hun tijden neer te zetten en te antwoorden op deze sterke. Kilometer van Owa Bukko. Want daar komt De Noor aan. Gooit bij de armen los. En wordt het dan een bare record? Nee, dat zit er dan uiteindelijk net niet in. Dat geeft hij weg in de laatste ronde. Maar met 12,53,89 heeft hij wel een persoonlijk record gereden. Voor het eerst binnen de 13 minuten. Ook een dik persoonlijk record van 13 minuten en 300ste voor Jan Blokhuizen. Uh, hij rijdt bijna een halve minuut van zijn persoonlijk record af. Maar daarmee gaat hij wel dus achter Bukko nu staan in het klassement. Bukou aan de leiding en dadelijk de grote finale tussen Skobrev en Koen Verwijn. Dankjewel, Sebastiaan Timmerman in Calgary. En we komen straks nog één keer bij je terug voor die laatste rit. Maar eerst gaan we naar uh, de man die uh, uh, kerken heeft bezocht de afgelopen week in Amsterdam voor het Po-nieuws. Hier is Lavi Jan Roos. Ik liep deze week voor het po met een interreligieuze dialoogwandeling door Amsterdam-West. Een handjevol christenen, moslims en joden zouden er een loopje maken. Elkaars gebedshuis bekijken en met elkaar babbelen. Prima idee, goed bedoeld, hartstikke lief en rijkelijk naïef. Amsterdam-West is namelijk een no-go-zone voor joden. Een Marokkaans ghetto waar ze niet veilig over straat kunnen lopen. Een keppeltje is vragen om lichamelijk letsel. Nog voordat er een pas werd gezet werd ik op de stoep voor de moskee bedreigd door een man. Hij zou mij opensnijden als ik niet heel snel zou vertrekken. Ik had namelijk niet het recht om daar te staan. Ik moest maar een kerk gaan filmen. Dat ik op uitnodiging van die man daar was, deed hem niks. Ik moest uit de Witte de Witstraat, overigens vernoemd naar een Nederlandse zeeheld uit de 17e eeuw, oprotten. En snel een beetje. Een jongetje van zes beet me nog even toe dat ik de moskee niet mocht filmen en heel snel uit hun buurt moest vertrekken. De wandeling begon en na een paar honderd meter werden er voorwerpen naar de groep gegooid... Kankerjoden oprotten geroepen en de Hitlergroet een aantal keer gebracht. We kwamen even op adem in de Schuiljoel, Een verborgen Joods gebedshuis met bewaking voor de deur. Verscholen omdat het anders te onveilig voor de bezoeker zou worden. En ik kreeg daar een kopje thee van een 93-jarige Auschwitz-overlevende. Ik durfde de vrouw van schaamte nauwelijks aan te kijken. Ik wilde mijn excuses aanbieden dat we het zover hebben laten komen in dit land. 2011, Nederland en de Joden moeten weer onderduiken. Pfft. Jan Roos. Ze zeggen wel eens uh, het rechtse geluid, maar geen sprake van, hè? Ik weet het Het gevoelige geluid. Het is niet, uh, ik ga niet links, ik ga niet rechts, ik ga. Recht me. in het hart. Recht in het hart. Ja, precies. Hé, hey, en uh, het is weer partytime bij Echte Janne. Hé, hey, wat leuk, We joh. gaan het weer doen. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Ja, ja, je weet het wel weer te brengen, hoor. Janne oh, oh. Heel Nederland zit niet te wachten op die finale met Koen Verwij. Heel Nederland zit te wachten op het echte Jan Radiospel. Het mooiste spel van de radio voor doven en slechthorenden. Ja, van die dwerg. Hey, uh, we hebben er zin in. Zo, zo, Jan? Jan? zal ik het nou eens een keer uitleggen? Nee, laat mij maar doen. Ja, ik heb te weinig airtime gehad. Dat komt okay, door het geschat. Ja, ja. Dus ik ja. moet eventjes, even profileren. Dank je wel. Dank je wel voor, voor de mogelijkheid ook, Jan. Goed, even uitleggen ik voor een enkeling. Ik het. je ja, succes. Je praat er doorheen? Ik gun jou je succes. Dank je wel, jongen. Goed, even snel dat rotspel er doorheen jagen. U hoort een citaat en daar bestaat er drie nieuwsfeitjes. Uh, welke drie, dat moet u weten. Uh, 0800-1121, bel 0800-1121. En dat is gratis als je ze herkent. En de winnaar kreeg het enige echte, echte, Janne T-shirt. En als bonus uh, het eerste en vermoedelijk ook het laatste boek... ...van onze radiotrainer en coach uh, Rob Stenders. Stenders leesvermaak, hartstikke leuk voor in de wc en de papierbak. Kom met het spel. Voor Nederlanders die plannen hebben om het land te verlaten... is er dit weekend in Houten het lichaam van vrouwen te zien. Het is kleiner dan bijvoorbeeld Schiermolle oog. God, wat leuk. Nou, top. Echt geweldig. Nog één keer. Voor Nederlanders die plannen hebben om het land te verlaten... is er dit weekend in Houten het lichaam van vrouwen te zien. Het is kleiner dan bijvoorbeeld Schiermolle 0800-121 gratis bellen. Eigenlijk is het gratis t shirt halen. Wat ja, want uh, hebben nu, we hebben er weer niet zo van in. dan dit heb ik hem echt nog nooit gehoord. Volgens mij waren het gewoon de eerste drie uh, onderwerpen van het journaal aan elkaar geplakt. Ja. Maar ook met een hele lelijke las. Dus ja. Uh, nou ja, er wordt uh, lekker ik, gebeld. Uh, als ik achter die telefoon thuis had, zou ik echt niet bellen. En uh, dat lukt. 0800-1121 voor het uh, radiospel. Nou, iemand? God zou Jan, ik denk dat we hier een driftje gaan hebben. Echt hè? Ja. <lacht> Dit onderwerp is. Uh, <lacht> dood. De, ja, we hadden toch die jongen die gewoon elke week belde... en die gewoon al eigenlijk een soort winkel kan beginnen aan, aan echte Janet T-shirts. Ah, kijk, trouwens, weet je wat? Kijk even lekker ongezien de tyfus met dat kutspel. Ja, dan nou gaat, gaat er iemand bellen. Niet. Ja, dat is toch niet leuk. Hey nou. Mike, Mike. Hallo. Mike, ja, mag ik zeker, je Mike, hartelijk... Jij gaat toch niet weten dat het die emigratiebeurs in hout is... en dat die Italiaanse vrouwen dat seksisme zat zijn... Ja. en dat de Tunesiërs naar Lampedusa zijn gevlucht? He, daar ga je toch niet mee komen, hoop ik. Als ga je antwoord. er mee komen, Mikey? Nee, nee, dat ben ik helemaal niet van plan. Mike, ja, van zeggen, harte gefeliciteerd me met het Top enige man. echte, echte Jan-t-shirt en het boek voor opstanders. Het is je gegund. Je wist niet, je wist niet alles, maar je wist wel een beetje. Mike, de groeten, de Marcel en klaar met het spel. God, want, wat uh, Wat want, zeg je? Is zijn lekker simpel daar. Ja, dat We maar, zijn lekker simpel wel. daar. Oei, want wij kunnen uh, echt belangrijke dingen doen. Wij zijn lekker simpel daar. gaan Kramer opvolgen als uh, wereldkampioen allround. Jan, heb jij wat met schaatsen? Nee. Jawel, nee, ik vind het prachtig. prachtig en net sportje. had je het over dokter Bibber. Ja, nee, dokter Bibber. Dat is de regel dat als je dan met je schaatsklap uh, of niet over de blauwe lijn komt... dat je gedisqualificeerd wordt als je uit de bocht vliegt. Ik zal je één ding zeggen. Nou. Schaatsende vrouwen, die hebben echt last van een belachelijk groot libido. Dat heb ik gehoord, Jan. Ja, dus jij gaat je vanaf nu echt interesseren in schaatsen. Maar we hebben het niet over schaatsende vrouwen, maar over schaatsende mannen. De afsluitende rit op de 10 kilometer. En dus gaan we naar Sebastiaan. Echte Jan Timmerman in Calgary. En ik kijk naar uh, Koen Verwij. En dat is ook. ook een echte Jan. Want uh, jongen, wat is die uh, uh, goed van start gegaan op deze 10 kilometer. De uh, afsluitende rit is dus. Hij staat tweede in het algemeen klassement. Hij uh, moet een achterstand goed maken op Ivan Skobrev van 3 seconden en 76 honderdste. Dat heeft hij in deze fase van de wedstrijd al bij elkaar geschaadst. Dat is na 4 kilometer. Maar Ivan Skobrev die, uh, is hier iemand die normaal gesproken komt in deel 2 van de race. Maar die ligt toch echt al een grote, uh, op grote achterstand van Koen Verwij, Die met 5 minuten, 10 seconden en 39 honderdste. ook gewoon binnen het barenkoor zit. Van uh, Sven Kramer in deze fase van de wedstrijd. Voldoende voorsprong heeft op Howa Bukku de Noor... om hem voor te blijven in het uh, algemeen klassement. Want hij mag op uh, Bukku 4 seconden en 28 honderdste uh, uh, verliezen. Dus voorlopig ziet het er heel goed uit voor Koen Verweij... die gisteren al 12 seconden afreed van zijn persoonlijk record op de 5 kilometer. Hier is uh, Verweij al lang langs. Hier komt Skobrev, die zit een bord met 14... ten teken dat hij dus nog 14 rondes af moet leggen. En het ziet er oogenschijnlijk heel makkelijk uit... maar er zit niet voldoende snelheid in... om terug in de buurt te komen op dit moment van Koen Verwij, Want hij verliest gewoon per ronde een tiende van seconde. En rijdt gewoon op dik 100 meter. En dat had ik toch niet echt verwacht. Wel verwacht dat Koen Verwij het initiatief zou krijgen van Ivan Skobrev. Want zo rijdt de Rus altijd. Maar dat hij het gat zo groot zou laten worden had ik niet verwacht. Maar misschien kan hij niet beter. En heb ik Skobrev wel te hoog ingeschat op deze 10 kilometer. Maar goed, dat weten we over 12 ronden pas. Want zo lang is het nog op deze 10 kilometer voor Koen Verwij wie we zo langzaam maar zeker wel de tanden bloot zien. Dat is niet alleen van het lachen. Maar vooral natuurlijk van de pijn in deze fase van de 10 kilometer. En hij is onderweg naar de 5200 meter. Dan weet hij in ieder geval dat hij over de helft is van deze 10 kilometer. En heeft hij nog altijd de snelste doorkomsttijd. Daar komt hij weer aan. Na 6 minuten, 44 seconden en 89 honderdste. Nog steeds de snelste doorkomsttijd. Al levert hij nu wel ietsje in ten opzichte van de Noor Hova Hoe. Maar hij ligt nog altijd ruim voor het schema van de Noor. 2,5 seconden om precies te zijn. En er ligt nog steeds ook veel uh, uh, genoeg, goed genoeg ge, veel voor op dat schema van uh, Ivan Skobrev, op de tussentijd van Skobrev, om die 3 seconden en 76 honderdste goed te maken. Is Koen Verwij hier uh, bezig met een zelfmoordpoging of is hij onderweg naar de wereldtitel Allround? Dan komt hij weer aan. 5600 meter zitten erop. Ronde Rondertijd 31,9 levert weer 17e van een seconde in op Bukku. En hier komt uh, Ivan Skobrev langs en die is aan het versnellen gegaan inderdaad. 31,1 nu voor Skobref. Die pakt nu zijn achttiende terug in deze fase van de wedstrijd op Koen Verwij. Misschien is dan nu inderdaad de fase gekomen dat Skobref, die behoorlijk rechtop aan het schaatsen is, daarop de kruising gaat inlopen op Koen Verwij die weer uit de binnenbocht is gekomen. Beetje ruim eroverheen kwam, eventjes leek hij met zijn schaats in de buurt te komen van de blauwe lijn, maar dat ging allemaal goed en hij heeft er inmiddels zes van de tien kilometer op zitten. Nog altijd de snelste doorkomsttijd. 7.48.65. Het verschil met Bukko loopt wel terug. 1 seconde en 17 honderdste van een seconde. Skobrev ondertussen loopt weer 17e in in deze ronde op Koen Verwij. Zou wel eens een gegogel met cijfers kunnen gaan worden. Dadelijk aan het einde van deze 10 kilometer voordat we weten wie er wereldkampioen allround is. Want daar komt Koen Verwij weer aan. Het rondebord staat op 9. Het is aftellen geblazen nu voor dit WK Allround. Dat Irene Wüst al de wereldtitel opleverde bij de vrouwen. Komt daar... Een de Nederlandse man bij. Koen Verwij heeft nog een kleine voorsprong op Hoa Bukku, 27 honderdste van een seconde. Hij mag 4.28 uiteindelijk verliezen op de Noor. En ondertussen komt Skobrev weer een seconde dichterbij. Koen Verwij gereden. Hij mag, Skobrev mag op zijn beurt dus ruim drie seconden verliezen op Koen Verwij. En het, hij verliest op dit moment nog altijd te veel. Maar als die inlooppoging, als dat allemaal weer goed gaat, die inhaalrace, dan kan Skobrev misschien nog wel alsnog de lachende derde worden. Hier komt Koen Verwij wij weer aan. Acht ronden nog te gaan. Begint stil te vallen. Ronde 31-6 voor Koen Verwij. Het verschil met Bukkoe is er nu in het nadeel van Verwij. 21 honderdste van een seconde. En Skobrev komt weer verder terug. Ligt nu nog maar op 4,6 seconden van Koen Verwij. Dus heeft nog maar een seconde er weer bij nodig. Om weer in ieder geval voor Verwij te blijven in het algemeen klassement. Het is rekenen geblazen hier in Calgary. In de laatste zeven ronden dadelijk van dit WK Allround. Maar het kwartje lijkt voorlopig in de goede kant. ...van Skobrev te vallen als hij die zo de race blijft doorvoeren. 7200 meter nog te gaan. Koen Verwij weer door. 9.24.10 betekent dat hij een seconde nu verliest op het schema van Hoa Bukku. Dat is nog wel binnen de perken. En Skobref die komt dichterbij weer bij Koen Verwij. En zit nu binnen de marge die hij mag verliezen van Koen Verwij. De rust heeft misschien dan zijn 10 kilometer met de ervaring die hij heeft. Net wat beter ingedeeld als de jonge hond Koen Verwij. De voormalig wereldkampioen ook bij de... De junioren, 20 jaar uit Noord-Holland. Die aan het knokken is nu tegen zichzelf. En tegen die verzuurde benen die hij ongetwijfeld heeft. Hij heeft uh, nu de 7600 meter erop zitten. Is nog uh, langzamer nu weer dan uh, Howard Bukou. 2,5 seconden om precies te zijn. Dat valt nog binnen die marge. Maar Ivan Skobrev komt dus dichter en dichterbij. zit nu op 2,3 seconden achter Koen Verweij. En dat betekent dat Skobrev als het zo blijft... in ieder geval Koen Verweij voorblijft in het algemeen klassement. Want Skobrev mag dus... Ruim 3,5 seconden. Verliezen Op Koen Verwijn. Nog twee kilometer heeft Koen Verwijn af te leggen op deze tien kilometer. Skoberev zit er bijna naast op de baan. Het gaat Koen Verwijn niet lukken om voor te gaan, voorbij te gaan in het klassement. Daar heeft de Rus Koen Verwijn te pakken. Via de binnenbocht is hij voorbij gegaan in dat fel rode pak. Die grote Russische beer van 28 jaar uit Kabarovsk van origine. En Koen Verwijn moet nu proberen aan te pakken. Normaal uh, uh, is het wel een rijder die op zijn tegenstander zeg maar, kan rijden. Maar kan hij dat nu ook al? nu die uh, 10 kilometer al ruim 8 kilometer erop zit. Skobrev komt weer door na 8400 meter in 10, 59, 13. Het verschil tussen Bukou en Skobrev op dit moment is 6 seconden en 66 honderdste. En dat is genoeg voor Skobrev om Bukou voor te blijven in het algemeen klassement. Maar Bukou ging hier versnellen in die slotfase van die 10 kilometer. Die had die mooie versnelling in huis. Dus Skobrev is er nog niet. Het wordt echt uh, nog uh, rekening. Tot het einde. Daar komt de Rus weer aan. De rechterarm houdt hij van de rug. Tot zo'n beetje de 50 meter. Dan gaat de arm weer op de rug. 8800 meter afgelegd. Dit 22 Het verschil is 6,8 seconden. In het nadeel van Ivan Skoberev. Maar dat is voldoende om Bukku dus voor te blijven in het algemeen klassement. Hij mag 8 seconden verliezen. Eén ding is zeker: we gaan geen Nederlandse man als wereldkampioen krijgen bij dit WKO-round. Nadat nou, Irene Wüstertus werd bij de vrouwen, gaat er geen Nederlandse man zijn kamer opvolgen. Het wordt Bukku of het wordt Skobreff, want die heeft Koen verwij op een meter of 40,50 gereden. Hier komt Skobreff weer langs. 11, 59 22. Het verschil met Hoba Bukku is 6 seconden en 78 honderdste. Dat is nog altijd binnen de perken. En hij begint zelfs weer een tiende van een seconde nu in te lopen als hij op weg is dadelijk naar de laatste ronde. Die 28 20 jaar gerust Die dit seizoen in de Colalbo Europees kampioen allround werd. Daarmee Sven Kramer wat dat betreft al opvolgde. En hier misschien ook wel wereldkampioen allround gaat worden. Want hier klinkt de bel voor de laatste ronde van Ivan Skobrev. Na 12 minuten, 29 seconden, precies, loopt hij weer een halve seconde in op Hovabukku. Het verschil is 6 seconden en 28 honderdste in het nadeel van Skobrev. Maar dat mag, dat mag. En hij pest er nog een versnelling uit in de laatste ronde. Koen Verwein ligt inmiddels 100 meter achter. En dan gaat het dus waarschijnlijk toch de rust worden. Ivan Skobrev, die hier in Calgary wereldkampioen allround gaat worden. Daar komt hij aangereden. De laatste meters van de man die de wereldtitel inderdaad binnenhaalt. Met 12 58-35. Een persoonlijk record en een Russisch record voor Ivan Skobrev. En genoeg om Bukko voor te blijven in het algemeen klassement. En Koeverwij is ook binnen na 13 minuten 8 seconden en 97 honderdste. En dat betekent dat Bukko wel het zilver pakt en dat het brons gaat naar Jan Blokhuizen. Bukko wint de 10 kilometer voor Skobrev. En Jan Blokhuizen, algemeen klassement 1 Ivan Skobrev uit Rusland. Voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen. Allround tweede, Holwar Bukkou uit Noorwegen. En de derde plaats gaat naar de echte Jan wat betreft de Nederlandse ploeg. Jan Blokhuizen. Dat was Sebastian Timmerman vanuit Calgary WK Schaatsen. Ja, jammer voor van Hij heeft wel hard geknokt en uh, hard knokken, dat kunnen ze in Rotterdam ook. Want Feyenoord heeft uh, volgens mij de eerste overwinning gehaald, Jan. Ja, we zijn met twee punten ingelopen. Eerste overwinning van dit jaar, klopt. Ja. Eerste overwinning ja, van dit jaar. Ja. En het is twee pas half februari. februari. Ja. ja, grappig Jan. Maar uh, ja, ik uh, wou het eens dus over uh, die, uh, die ploeg van het gelijke spel hebben. Ga je het niet over Feyenoord hebben? Nee, alleen. Een andere club: Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. En ja, hoor, Ajax is kampioen. God zelf heeft zich bereid verklaard zitting te nemen in een technisch platform. Dat is eigenlijk een orgaan dat de directie van Ajax gaat adviseren over het technisch beleid. Maar waar God om de hoek komt kijken, kan van een dergelijke rolverdeling tussen technisch platform en directie natuurlijk geen sprake zijn. God gaat over alle grenzen heen. God is de baas. Naar God luisteren de volgelingen. Ja en amen. Bij een vorige gelegenheid ging het niet helemaal goed tussen God en Ajax. God scheurde in no time in zijn auto weer weg uit de hemel... omdat zijn zoon ook een mening bleek te hebben. Maar deze keer lijkt het er echt van te komen. Volgens hoofdtrainer Frank de Boer is God geen brabbelaar... dus Frank de Boer is gaande bereid naar God te luisteren. Het is jammer voor FC Twente en PSV, maar hun lot lijkt bezegeld. Ook al stellen ze allebei elf Afrikanen op... die God zegen afroepen over hun wedstrijden... God heeft niet voor hen gekozen. God heeft gekozen voor zijn oude liefde, Ajax... Met de zegen van de Telegraaf en Voetbal International. Gelovigen sinds 1971 toen God zelf nog tegen een balletje trapte. Ik snap het wel hoor en ik ben ook helemaal niet jaloers. Wij hadden God ergens in de jaren 80 ook een jaartje in ons midden in Rotterdam. Maar goed, toen was André Hoeksta erbij en Stanley Bart, Dus of het nou aan God lag dat het toen eens een jaartje goed ging. Dus laat ze hun God in Amsterdam vooral houden. Oh ja, en Ajax wordt natuurlijk helemaal geen kampioen. Want waar die andere godfiguren als Adolf Hitler, de Paus en Stalin als secondant in zijn technisch platform opnam, doet hij van Ajax het met een vlieggewicht als Peter Boeve. Daarvan raakt zelfs in Rotterdam niemand meer van de leg. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Jij hebt net Johan Cruijff beledigd op de radio. Nou, met name Peter Boeve dacht ik. Nou, Johan Volgens Cruijff heb ik god me... genoemd. Ik, ik, ja, ik weet Veel niet. hoger schijnt er in uh, bepaalde kringen toch niet te zijn. Nou, god dus Ik dat weet is niet wat helemaal wat jij aan het doen bent. Maar Peter Boeven is echt uh, de vleesgeworden cliché braker. En uh, dat die in die te dat technisch platform van die Kruif zit... dat betekent dat Kruif uh, uh, het weer alleen voor het zeggen wil hebben. Nou ja, prima Jan. Ik vind dat je dat gewoon niet kan maken op Radio 1. Nou, ik vind dat dat... Uh, nou, ja, volgens mij kan het, want het is net gebeurd, vriend. Ja, dan heb je wel weer een punt, uh, hey, uh, vriend. We nou, bloedgabber dan. We gaan naar uh, de nummer 1 uit de top 10 van Rita Verdonk. Van onze Riet. Een plaatje en het is gelukkig geen kermismuziek. Dat was na de skeur toch, toch wel weer een... een ietsje, beter. ietsje, ietsje betere muziek. Ja, hoewel eh, GroenLinks wel wethouders uit Herugewaard ongetwijfeld weer anders over denken. Die ja. Maar, maar je boeien. zou toch GroenLinks wethouder in Herugewaard zijn, Jan? Ja, elke luisteraar is er één, Jan. Daar heb je, eh, je bent welkom, luister voornamelijk naar echt Jan. En tegenwoordig eh, hebben we ook gewoon schaatsen bij ons in de uitzending. Precies. Hey, ja. uh, sympathy for the devil... Van de Stones. En, uh, oh, ik hoor een bruggetje aankomen. Je komt een bruggetje oh, nou, Ik aan. ga er even voor zitten ja, hoor, als je meer niet ah, er ja. vindt. Ja, want wij hebben ook iemand aan wie je nooit een hekel kunt krijgen. Hé? Wat een onzin de man ook uitkruimt. We blijven, we blijven altijd van hem houden. Vooral omdat hij zo meesterlijk nou. kan relativeren. Hier is Martin. Oh. Het is die minzin in oud-Egypte toch gelukt? Van harte gefeliciteerd met jullie mogelijke vrijheid. Ik hoop dat die leger verstandig kiest... en de militaire dictatuur niet langer in stand houdt dan noodzakelijk. Maar wat kiest Nederland? Het land dat die mond vol heeft van rechten, vrijheden en democratie... waar het steekt van de internationale gerechtshoven? Hoe gaat dat land om met die steun die het de afgelopen dertig jaar heeft gegeven aan het regime van Mubarak. Bij het Oostblok was de revolutie makkelijker. Toen verloor de vijand. Nu verliest een bevriend staathoofd. Kan ons land oprecht blij zijn voor het volk... dat nu de weg naar democratie wil bewandelen... terwijl onze regeringen die weg met de steun aan die dictator... al decennia lang hebben geblokkeerd. Niet felicitaties vanuit Den Haag zijn op zijn plaats, maar excuses. Natuurlijk zegt men in het Westen, in Mubarak, een partner in de strijd tegen het moslimfundamentalisme. Maar die vijand van jouw vijand steunen betekent niet altijd dat je er een goede vriend bij hebt. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Die Martin, in. ongelooflijk. Altijd weer raakt met die gast. Scherp. En hij heeft gewoon gelijk deze keer. Scherp. Laten we ze doen. Ja, zeker weten Jan. Gaan we al naar het schaatsen of niet? Nee? Nou, dan gaan zijn we zijn toch klaar met schaatsen Jan? Als we nog niet naar het schaatsen gaan, dan gaan we naar uh, ja. een soort held... Maar we gaan eerst nog even wat een geleuter aankondigen. De stelling is straks, Wilders moet iets zeiken over een cartoon. Bellen kunt u met 0800-1121. En daar hadden net heel veel mensen wel degelijk gebeld voor het vreselijke spel. Maar er was iets technisch misgegaan. Ja, gaan we daar tegenwoordig ook mee beginnen? Dat het, als iemand belt, zeggen dat er een technisch probleem nee, is? Nee, maar dat was waar. Echt waar? Ja, ja, ik zag het op Twitter. Er waren wel mensen die belden. We gaan eerst naar de man die als hij schaatser zou zijn geweest... Oh ja. Alle ja, vrouwen ogen op zich gericht had geweten ja, vandaag. Vanwege die dijpartij, die gespierde ja, kont, ja, ja. die sixpack, die snelheid... die stoere blonde krullenbos. Hier is die Control, alt, delete. delete. Control, alt, delete. En de petje. En de pet. Ja. Oh, je was er even stil van? Man, we kregen het aan ons ja, hart. Goedenavond. Jezus, ik denk, uh, Eddie die, die, die, die, die zonder zeil. Nee, nee, dat niet. Voor je schaatsen wat, Ed? Ja, ik heb alleen met uh, jullie meegeluisterd. Voor je uh, wat, Ed? Ja, ik, uh, we hebben eentje. eentje Ed, gewonnen, wat? Dus dat is mooi, hè? Ed, Ed. Ed. voor je wat? Nee, ik heb verder niet gekeken, dus. Uh... Je vond er geen reet aan. Nee, het is niet echt uh, mijn sport. Uh, uh, Ik hoop dat de andere antwoorden sneller komen, Ed. Ja, precies. Nou, het was wel, toch? AOL heeft de Huffington Post overgenomen. Ja, voor uh, ruim 300 uh, miljoen dollar. Kassa. Ja, precies. En uh, er zit natuurlijk wel wat mits en mare aan, want ja, de Huffington Post is heel groot. Ja. Maar heeft wel heel veel uh, gratis schrijvers uh, onder hun... Uh, ja. ...journalisten, zeg maar. Uh, dus die gaan natuurlijk nu een beetje morrelen van... ...hé, hey, uh, waar, waar is ons deel? Ja, precies. Ja. En? Uh, nou ja, dat, uh, ze moeten ze afwachten natuurlijk wat er gaat gebeuren. Dus het is voor, uh, voor de Post zelf ook een, uh, een risicofactor natuurlijk. Want uh, ja, die uh, journalisten die willen natuurlijk uh, nu dan en op zijn minst een salaris gaan krijgen... ...of een soort betaling uh, voor hun stukjes, uh, lijkt mij. Dus uh, het is een uh, soort afwezing tussen... Uh, van, uh, Blijf voor ons grote krant schrijven? Of uh, ja, willen we journalisten die uh, misschien een bepaalde kwaliteit hebben... die we dan willen beta gaan betalen of zo? Hé hey Eddie, jij bestaat bekend als uh, knappe man. Hè? En daarom uh, ja, ben je ook zo bekend bij, uh, en beroemd bij de vrouwen. Maar we hebben dus nu die, uh, die Ivan uh, Skobrev opstaan. Maar God, koleren, wat is dat een lelijkertje, zeg. <laughs> Hij kan wel schaatsen, maar jezus, kan beter dat een likra pak over zijn harzen trekken. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dankjewel, Jan, voor deze bijdrage. Ed, Huffington Post is in Nederland gewoon één op één gekopieerd door onze vrienden van Joop.nl. Ja, uh, hoewel ik. Uh, Wie gaat die shit kopen dan? Die uh, is doorgeëvalueerd. Uh, ja, de, de Post leiden. wel en de Joop niet, bedoel je? Ja, precies. Die ja. heeft nog een beetje de oude. Huffington ja, post, precies. Maar wat gaat Joop waard worden dan? Ja, Joop is natuurlijk een website. Nee, dat is, dat is niet waar. Joop wordt betaald van belastinggeld, <laughs> althans de servers. Ja, ja, precies. Sowieso is het een ja, beetje precies. een broekzak-vestvak uh, Ja, maar, maar gaat die Joop ooit geld waard worden of niet? Uh, ja, ik denk het wel. Uh, Wat ze daar iets mee doen, uh, dat twijfel ik. Maar ik denk dat ze we wel iets, dat we iets uh, waard zijn. Ja, ja. klinkt als weinig. Uh, dan is vandaag naast de verjaardag van Mark Rutte vieren we nog iets. Namelijk het... Ja, het is uh, tien jaar geleden dat het Anikunik Anna koenikova virus uh, toesloeg uh, uh, in de wereld eigenlijk. Ja, toen? Ja. En uh, nou ja, dat was uh, toen natuurlijk best wel een uh, big deal, zou het natuurlijk nu ook zijn, maar uh, dat was toch een, weer een van de grote een van de eerste grote ja, virussen van uh, deze tijd, nieuwere tijd. Zeg maar. Ik weet nog wel dat je heel vroeger had je het. Uh, Michelangelo virus, dat was ja. maar 20 jaar geleden of zo. En uh, het anakonikova virus was natuurlijk uh, ja, toch uh, een grote nieuwe naam eigenlijk. Hè? En het, het grappige was dat het eigenlijk helemaal niet heel nieuw was. Het is gewoon een soort bewerking uh, met zo'n uh, ja, soort pakket wat je kunt uh, maken, eigenlijk. En dat was dan door uh, eigenlijk al de Nederlandse jongen er alleen gevonden dat het handig was daarin. Uh, een naam aan te verbinden die veel mensen wel zouden openen... als ze dat in de mail zouden krijgen. Ed, ik heb één ja. held in de sportjournalistiek. En dat ben jij niet, sorry. Dat is nee, be, dat, is, dat uh, ben ik niet. Nee. Dat, dat is Bert Maaldrink. En ik schoffel je gewoon echt keihard van onze zender af... Sorry, om, om ruimte te maken voor uh, Bert Maaldrink... die in Tom, gesprek bedankt, is hoor. met uh, de nummer drie, Jan Blokhuizen. Oké. Okay. Ja, derde. Gefeliciteerd. Is dat het goede woord? Ja, denk het wel. Ik heb vandaag gewoon een sterke dag gereden en uh, als dat nog bekroond wordt met een derde plek, plekkaart, ja, super. Ja, wat een moffe laatste ritten zijn het eigenlijk geweest hè? Ja, Goeiedag hè. Marcel, ik moest even doorbijten, ik liet mezelf eigenlijk weer een beetje verleiden om het initiatief in de race te nemen en ja, toen kwam uh, Bukko weer hard onderdoor, maar goed, ik kon hem gewoon wel mooi vlak houden en, ja, ik liet, uh, ik liet mijn benen wel een beetje te veel spreken het laatste rondje, zijn rij nog net onder 13 minuten denk ik. Maar, is dat dan belangrijk? Ja, het is, uh, is echt een beetje een... Uh, ja, je, je rijdt gewoon ergens naartoe en je bent wel, wel wat aan het aftellen. en uh, Als je dan de laatste ronde ziet, dan geeft het te veel aan je gevoel toe. Zeg maar. en dan ja, dan uh, komt echt een man met de hamer. Dus, dat was een beetje zonde, maar goed, dat uh, houdt nog wat over voor de volgende 10 kilometers. Ik moet wel zeggen, van, uh, bij voetbal zeggen ze vaak van wij houden van aanvallend voetbal in Nederland. Maar aanvallend schaatsen is ook leuk hoor. Ja, zeker. Uh, dat vind ik ook gewoon mooi. Uh, ik vind het ook gewoon uh, wel lekker om uh, mijn eigen rippen te pakken. En, uh, ja, als dat dan inhoudt dat, dat je het initiatief moet nemen, ja, dat, uh, dat moet je nog verliefd nemen soms. En dan je dan onderweg aan bukken bedoel, uiteindelijk doet hij het fantastisch. Maar ja, dat duurde wel lang. Ja, nou, goed, uh, ik had niet verwacht dat hij nog zo'n versnelling zou hebben. Ik dacht, uh, ja, als hij er onder, onderdoor kan dan ga ik gewoon mooi mee. Maar dat was net even te veel van het goede. Ik rijd hier gewoon een uh, heel mooi PR en uh, ik denk dat het er gewoon niet meer is dat vandaag. Ja, en op het podium ook, hè, ook op de 10 kilometer. Ja, ja nou, hartstikke mooi. Uh, net als in, uh, net als in uh, Colobo. Ja, misschien dat ik mezelf wel wat onderschat als 10 kilometer rijder. En uh, ik denk als ik mijn kop erbij hou, dat ik gewoon uh, zoals nu een hele vlakke race kan rijden. Is het nou geworden wat je ervan verwacht had? Um, ja, wat ik van tevoren zei is dat ik niet heel bang was voor Davis. Dat, uh, dat kwam wel uit. Ik had gedacht dat, uh, dat ik wel met Skowag mee zou kunnen gaan. Maar ja, die was uh, dit toernooi net even een maat te groot. Want die rijdt ook apart, hè? Ja. Op een gegeven moment denk je van ja... Dat kan niet meer, dat kan niet meer. En dan geeft hij gas en pads. Ja, hij rijdt zo berekend. En uh, dat vond ik wel heel knap hoor. Hij neemt heel veel risico iedere keer. Maar uh, ja, als je nog even een 9-3 er in de laatste ronde uitschudt, Ja, dat is gewoon een grote klasse. Dus daar kan je niks anders dan uh, ontzag voor hebben. Ja, dat was uh, Bert Maaldrink En uh, daarvoor hadden we nog uh, diet, onze eigen augurk. Uh, is dat uh, schaatsen nu echt voorbij? We on? zijn er vanaf. Ja, we gaan wat anders doen. Wat een geleuter. Ja, als moslims zich druk maken over een cartoon... is Geert Wilders de eerste die roept dat ze niet moeten zeuren. Maar als de vaderwebsite website jo.nl een tekening van Geert... als concentratiekampbeul laat zien, dan gaat hij lopen janken. En dus is de stelling 0800-1121-bellen. Wilders moet niet zeiken over een cartoon. En ja hoor, wie hangt er weer? Jan? Ja, natuurlijk. Het? Jasper de Groot. Goedenacht. Gaat. Goedenacht. Nou, kom maar Jasper. Je weet, je kent uh, concept. het concept. Ja, de, de cartoon is natuurlijk ontzettend uh, uh, ja, balgelijk en zo, maar... Maar. We niet zeren. Oké, okay, dank je. Hé, hey, dank je wel, Jester. Wat een geleuter. Remmelt. Hey, hele avond. En hele goede avond, Kun je het eindelijk nou eens een keer kort houden, gast? Ah, ik ben het totaal heen met de stelling, want ik ben bovendien totaal PVV-moe. En de Joop.nl heeft niet door dat hij hiermee alleen maar vijf zetels bij de PVV bijschrijft. Was je het nou eens of eens? Ik was het eens. Dankjewel. Wat een ja. geleuter. Je kunt bellen naar 0800 1121 als je wilt reageren op de stelling. Een Wildersmoed iets zeiken over een katoen. En, en weet je wie dat Limburg. ook gaat doen? Het is Shang. Onze Shang zegt alles goed, Shang. Ah ja, ik heb een uh, grapje over, over uh, Obama. Wat zeg ik uh, Barack. Barack Obama. Ja. Barack Obama. Kom thuis. Shank! En dat je hard gewerkt hebt. Shank, dan, dan Scheng. Kom, Scheng. Scheng. dag, dankjewel. Wat een geleuter. Nou, we hebben Tom. Ja, goedenavond. Eneeeee. En ik ben het helemaal oneens met de stelling. Oneens of eens? Eens. Waarom? Dat is goed, man. Omdat waarom? het natuurlijk belachelijk is. waarom? Hij, hij, hij moet gewoon niet zeuren over, over dat soort cartoons. Waarom? Dat zeiden wij ook al. Ja. Waarom? Dus ik ben het ermee eens. Yes. Waarom? Tom? Ja? Ben je, ben je bakker? Bakker, nee, Mark Koopman. Oh, Ik heb je... net uitgerekend voor Rita. Oké. Okay. <laughs> hey, Tom, Tom. Dankjewel hè. Dankjewel, ja, oh. wat een geleuter. God, wat was dat uh, weer een mooi stukje ja. Nederlandse radio. We gaan naar de Ster van alles, de dichter des Vaderlands, de toekomstige winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur. Hier is Nico Schaarsson. Zo hard mogelijk rondjes op een waterrijden... Met ijzers onder je poten gebonden. Als het niet zo vreselijk belachelijk was, zou je alleen al om het idee doodlachen. En dan heel serieus praten over een paar honderdsten van een seconde. Schaatsen, met een strak liekra pak aan en een zonnebril op. Er schijnt helemaal geen zon in de Olympic Oval. Maar dan wel een zonnebril dragen. Terwijl je met je klapschaatsen probeert de blokjes te ontwijken. En dan lekker het schuim op je bek rijden. En wij daarna naar kijken. Schaatsen, lekker napraten over volwassen mensen die heel erg bewegen op ijs. Urenlang lullen wat er misging. En gelukkig niet meer met die Ria Visser. Dat mens dat altijd zit te soppen op Marsmeet. Mag ik je beffen? Ja, ik mag je beffen. Die Ria die alles weet. Dat mens werd godverdomme nog welke kleur de ochtendkeutel een of andere Koreaan voor de tien kilometer heeft gelegd. Schaatsen, wat een kutsport. Dat was Nico Dijkshoorn. Oh, de nanuk. Ja. Ja. ja. Jan, uh, volgende week uh, neem ik kaas en worst oh, mee. Oh, God, wat flauw. Uh, en een gebakken kippetje. En waarom? Een en schnitzel. En waarom? En waarom? Omdat Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren onze hoofdgast is. Het is de eerste Het wordt zo flauw volgende week. Dat weet ik niet. Je kan ook heel serieus over een kakatoe praten. Ja. Kakatoe. <laughs> koep, koep, Jan, koep, volgens mij vonden onze twitterende vrienden... Oh. het een groot succes. Dat we, ja. dat we gingen schaatsen af en toe. Dat, dat was een, een dier wat ik niet helemaal ja. begreep. Wat zeg je? Ja. Een groot succes met schaatsen? Ik zag net, zeg maar, op vijf minuten voor twee... Een tweet waarin stond, leuk, dat schaatsen tussendoor. Zo, heb je wat dat wat was, te was zoeken. de eerste. Dat wou ik zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, het klonk echt als serieuze radio... Hè, dat je dan opeens Bert Maaldering zo door je show wordt ja, Bert Maaldring. Maar als ik heel eerlijk ben, hoor ik liever mezelf. Ja? Ja. En Sebastian Timmerman, wat vond je daarvan? Wie? Nou, die gast die stemt dus op Henk en uh, die mevrouw. <laughs> ja, oh, ja, zoiets maar? kreeg ik in de mail door. Oh. ik weet niet of ik het helemaal goed gelezen heb, maar iets met Henk en Ingrid. Ja, maar laten we kijken, Sebastian Timmermans, die zit uh, in Gaukrie en dat is Canada. Kjellige. En in Canada zijn de grizzly en dan begrijp ik dat je af en toe rare dingen doet, Jan. Ja, precies. Maar ik vond het uh, leuk. Maar, een, uh, oh, jij experiment. vond het leuk? Ja, ik vond het leuk. Nou, ik maar vond ik het heb, een beetje veel. Ik heb wij Oh ja, dat schaatsen, ja. dat ben ik alweer vergeten, man. Oh, is wereldkampioen, dat is wel uh, grappig. Hey, en, dan zijn, en dan begon Ook het programma... Ook leuk, onze vriend Jarpie Stolenburg. He? Ja, niet alleen dat, maar dan begon het programma, kijk dit wordt leuk hoor, met, uh, Ad Simonis. Simon is ja? en die zei ik ga eens niet gewoest gewoest Irene Woest, ja we zijn oh, echt in bloedvorm uh, aan het komen dank je wel misschien kan je bij Adeline van Lier aanschuiven zo meteen om uh, nog even uh, los te gaan <lacht> hey, maar heb je ook zin in een team of niet in wie Marianne team ja volgens mij is ze heel erg serieus nee ik denk dat daar uh, dat zeg maar, na 40 minuten peuren dat er toch een lach uit gaat komen ja nou we gaan gewoon eens kijken wat, het, uh, wat een paar flessen wijn doen ja? Volgens mij is Mario een team dronken, Ze hartstikke leuk. Wel, ja. Ze is ook nog van een of andere kerk. Misschien moeten we daar zondagochtend dan even langs. Oh. Zo'n zo zevende dag club uh, bezoek. Ja, weet je wat, we kijken wel volgende week. Ik ja. uh, ga eerst even een beetje trouwnieuws doen. Uh, een Rintje Ritsma, die uh, elders in dit gebouw uh, met Dione de Graaf bezig is. En uh, we bedanken Sebastian Timmerman voor zijn geweldige bijdrage. Piet, Telink. En uh, we gaan eens uh, langzaam naar de afkondiging. Uh, ik wil eerst nog even Mark Rutte uh, persoonlijk feliciteren. Mark, ja, persoonlijk feliciteren. je komt hier nog langs in april, dus uh, tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezen en Jan Bos, Spinnetje 1, Jan Gustenklaas. Spinnetje 2, Jan van Lent. Muzak, Jan Verdonk. HRM, baas Jan Stenders. Uitsmijter, Jan Bennik. Plaatjes, Janne-Marie van Lent. Schaatsmakker.